Goedemorgen, 7 uur, het Q-music-nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie. Goedemorgen. Um, vanwege de sneeuw is code oranje ingegaan. Op dit moment geldt die in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Er kan tot wel 10 centimeter vallen... De Rijkswaterstaat adviseert niet de weg op te gaan thuis te werken. Vanaf acht uur geldt Code Oranje bijna overal. En op de Wadden en in Limburg niet. Op het spoor gaat het wel iets beter dan gisteren. Toen was er die grote IT-storing ook nog. De reine treinen wel weer met de winterdienstregeling. Ja, dus vandaag rijden we ook minder treinen. Dat is dan die winterdienstregeling. Maar we rijden wel bijna op ieder traject twee treinen minimaal per uur. En soms rijden we vier per uur. Dus we rijden wel. Dat storen bij de NOS in onder meer Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Dan rijden geen bussen. Verder schrapt Schiphol vandaag zeker 600 vluchten. Ja, en de AWB komt met tips voor mensen die ondanks het thuiswerkadvies... toch de weg opgaan. Neem in ieder geval een warme jas mee en een goed opgeladen telefoon. Ook voor de korte ritjes. De Rijkswaterstaat adviseert echt voorzichtig te doen. Dan is het goed om rekening te houden met de wind. Die neemt echt nu toe. Dat zorgt ervoor dat tijdens de sneeuwbuien er echt sprake zal zijn van heel slecht zicht. En wissel niet onnodig van rijstrook. Hou voldoende afstand van je voorganger. Worden je bij Hart van Nederland? Verder raadt de Wegenwacht aan om de hele auto sneeuw- en ijsvrij te maken... en niet alleen je vooruit. Ander nieuws dan komt uit Amerika. President Trump sluit niet uit dat er een militaire actie volgt... om Groenland in handen te krijgen... Volgens het Witte Huis is het overnemen van het Deense eiland... een prioriteit voor de nationale veiligheid tegen Rusland en China. Denemarken en Groenland willen nu zo snel mogelijk... met de Amerikanen om tafel. Ja, voetbalblije reacties nu Erik ten Hag terugkomt in de eredivisie. Ten Hag wordt vanaf volgend seizoen technisch directeur bij FC Twente. Fans laten online weten dat ze eruit zien dat ten Hag terugkomt... naar Twente, waar hij eerder als speler en assistenttrainer was...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 Het weer nog van weerplaatsen op veel plekken sneeuwt het al. Het waait ook hard, kan dus ook erg glad zijn nog. Het vriest nu, maar vanmiddag loopt de temperatuur op naar een graad of drie. Files vallen mee, er wordt echt gehoor gegeven aan het advies om niet de weg op te gaan. Alle vertragingen blijven voor nu onder de tien minuten. 3 over 7 op je woensdagochtend, Goedemorgen. Het is net zeven uur geweest, ik moet er nodig uit. Doe mij eerst koffie, brood en kaas, of thee en yoghurt en fruit. Geef mij Marie, voor ik naar mijn werk toe rijd, Jimatti ja, en Marieke is wat ik wil bij mijn ontbijt. Oh, hoe niet doe Hij gaat op Q. Ik zet q muziek aan, voor ik ook maar iets doe. Oh, nog een beetje moe, maar dat doet het doet er niet toe. Voordat de dag begint, gaan we radio op Q. Oh, she's sweeping. Music and Sweet but Psycho. Goedemorgen, 6 over 7 op woensdag de 7e van januari. Je luistert naar show 1555, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Voorzichtig dus onderweg, jongens. Het valt wel mee met de files, maar... De A2 bij Utrecht is één groot wit laken. Bizar. Al dus uh, onze luisteraar uh, Joost. En zo is het op uh, meerdere plekken op dit moment in Nederland. Ja, lekker uh, radio luisteren. Je luistert naar twee uh, radio-dj's die uh, nou echt nog zo vrij zijn... om alles te zeggen wat ze willen. Volgende week rond deze tijd is dat echt anders. Dan zitten we namelijk midden in het verboden woord. Ja, dat wordt echt een uh, ongelooflijk lastige week voor ons. En een hele leuke week voor jou. Want wij mogen een week lang één woord niet zeggen. En dat is het woord... Beetje. Betrap je ons toch? Druk dan op de rode knop in de Q-app. We spelen dat vanaf uh, aankomende maandag. En nu... Krijg ik iets van jullie? Nou, ik vind dit zo leuk. Ik heb geen idee wat me nu staat te wachten. Ja, jij hebt het gisteren gehoord bij Domien. Jij was namelijk even aangeschoven bij hem in de middagshow. En ja, wat het is, lieve Mattie. Uh, jij staat al twee jaar, want het is uh, het derde jaar dat we het verboden woord gaan spelen. Sta jij stijf bovenaan The Wall of Shame. Ja. Je komt op de Wall of Shame op het moment dat je het verboden woord hebt gezegd. Jij hebt dat de afgelopen twee edities. Toen waren het uh, de woorden misschien en eigenlijk echt bovenaan gestaan. Nu maak jij ook heel veel uur radio in de week. Um, je praat veel, je maakt een ochtendshow. Er wordt lekker veel gebabbeld. Maar het gaat jou ook niet goed af. Nee, en toch uh, denk ik ieder jaar als we beginnen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 Het is iemand die niet op zijn mondje gevallen is. Jij kent hem goed. Sterker nog, jij hebt vlak voor de kerst nog 141 uur opgesloten met hem gezeten. Ach, ik dacht hem wat herkennen. Jouw joker, Mattie, is... Ja, goedemorgen, hallo. Hey Bram. <laughs> ja, wauw. Ja. Ja. Ach, hier spreekt de joker. Ja, ja is Bram krikker, mijn Bram joker? Krikken. Kijk, we kunnen ons ook nog uh, afvragen, spreken we hier ook de mol? Maar goed, dat is een andere vraag. Ja. Uh, Bram doet ook mee aan wie is de mol. Ja. Maar uh, in dit spel ben jij de joker. Ik heb trouwens ook, uh, Bram, uh, dat weet jij natuurlijk, een fysieke joker. Dat is een, ja, een prachtige soort houten schijf die ik nu aan Mattie overhandig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 Ik ja. ben, ik, ik ben, ik heb echt alle vertrouwen dat het dit jaar goed komt. Ik, ik gebruik het woord beetje nooit. Nooit? Zit nooit. U, zit überhaupt niet ja. in jouw vocabulaire? Dus het zit er helemaal niet in, joh. <laughs> Je kan mij twee uur laten lullen en ik zeg het woord beetje niet. Oké. Okay. Uh, dus dat is top. Ja. ja, dat is top. Kijk, want het is natuurlijk wel zo. Je bent ook QDJ. Dus op het moment dat jij het zegt, kijk, dan, dan, dan uh, gaat er wel gewoon. Kun je nog steeds op de rode knop drukken. Ja. Het is alleen zo dat ja mat gewoon echt even een uurtje kan ontspannen. Nou, en zelf even kan resetten. Daar is natuurlijk grote winst. Je kan even mijn ja. kopie leegmaken. Want kijk, ook al gaat het goed bij mij, Bram. Er komt natuurlijk toch een moment. Je merkt aan jezelf, dan raak je vermoeid. Het is toch continu op eieren lopen. Je hebt het idee dat je op een dikke tijdbom zit. Soms denk je, kon ik hier maar heel even uit. Hé, hey, ja. en dan kan ik jou gewoon volgende week overal tussen 6 en 10, kan ik jou bellen. Ja, ik heb uh, echt oprecht iedere ochtend, heb ik vrijgenomen. <lacht> en dan sta ik stand-by. Dus op het moment dat jij denkt van ja, dit wordt me even te boos, uh, dan zet je die joker in en dan, uh, dan ga ik gewoon even een uurtje. Wauw, ik heb gewoon, ik heb een soort ICE, maar dan wordt het verboden woord met Bram Krikken. Fantastisch, hè? Ja. Wat is, is ja. uh, ja. uh, jouw inschatting? Uh, wanneer je hem nodig gaat hebben, die joker? Nou, misschien, kijk, ik sta nogmaals, ik sta hier heel optimistisch in. Uh, dus misschien komt het wel zover dat ik denk, oh ja, ik heb ook nog een joker. Ja, ja. Weet je wel, dat ik dat ik pas op donderdag of op vrijdag bel, uh, Bram. Ik denk dat jij maandag, dinsdag, woensdag kun je gewoon s ochtends de honden gaan uitlaten. Je hebt niet een nieuw hondje. Uh, ik denk dat je dan niet, niet nodig bent, denk ik. Nou, ja, maar Mattie, ja. Ben, je, ben je voorgaande jaren nog helemaal vergeten, of niet? <lacht> Hoe dit ging. Ja. Dit begon precies met zo'n grote mond. En het was op maandag was het al bal. Ja. Dus ik, ik, ik, ik sta maandag, denk ik, al klaar. Ik denk dat ik ook een hotelletje boek in de buurt. En uh, ja, je kan me gewoon inzetten. En dan kan je er even uit. Kan je even op aankomen. Ja. Ja. En dan, dan gaat het weer goed. Dan heb je hem weer op de rails. Maar ik sta in ieder geval klaar. Dus ja, geef een geel. Zet die joker in. En ik ben er. Ja, ik vind het wel top. Bram zit eigenlijk gewoon volgende week tussen zes en tien... met zijn jassen aan op de bank en een draaiende motor voor het huis. Ja, ik, ik, Bram, wat onleuk, onwijs leuk dat jij mijn joker bent. En ik heb hier ook echt een prachtige joker liggen nogmaals. Van hout met het uh, hoofd van Bram Krikke daarop gegrafeerd. Moet je eens even kijken. Hier zit ook een partij werk in, jongens. Ja, dit is weer de naïviteit van een kleuter. Dat jij denkt dat je hem echt pas op donderdag of vrijdag nodig gaat hebben. Ja, het wordt niet eerder. Am, ik zie jou begin volgende week. <laughs> ja, dat denk ik ook. Ja, Bram. Oh, de grootste sneeuwbal van Nederland. Wij gaan uh, zo meteen even pols hoogte nemen bij uh, Luc van de Redactie, die is uh, buiten aan het rollen. Hij is om uh, kwart over zes begonnen en hij stopt om kwart voor tien met rollen. De grote vraag is: hoe hoog is dan die sneeuwbal? Ja, we lopen al tegen wat probleempjes aan. Ja, het is, het is logistiek lastig om een grote sneeuwbal te rollen, zo blijkt. Zometeen even bij hem inchecken naar Kensington. Dit is Stay. Give me love, that's Make music and stay Matti Marieke Vanochtend om kwart over zes is Luc begonnen met rollen. En de grote vraag is, hoe hoog wordt deze enorme sneeuwbal? Je kunt inzetten het aantal centimeters dat je denkt dat de bal wordt in hoogte. Dat kun je appen. Um, als jij nou het dichtst zit... of de misschien wel de allereerste persoon bent... die het exacte aantal centimeters heeft doorgeëpt deze ochtend... dan krijg je van ons een nieuwe winterjas. Het is uh, leuk, wij hebben hier uh, beeld. Kijk ook even mee via RTL 7 of via Kijk Live. We zien daar uh, Luc heel trots op een enorme sneeuwbal uh, hangen. Luc, geef ons even een update, want het gaat eigenlijk te goed. Het gaat te goed met de grootste sneeuwbal van uh, Nederland. Hij, is, ja, hij komt bij mij tot mijn ribbenkast ongeveer nu al. Ik weet niet of ik dat überhaupt mag weggeven. Maar als je nu een beetje meekijkt en luistert, doe er je voordeel mee. Um, en dat, Ik ben zelf ongeveer 1,80, uh, 1,83. Dus nou, ik denk dat hij inmiddels toch wel 1,40 is ongeveer. En dat zorgt er ook voor dat de sneeuwbal te zwaar wordt. Dus ik sta nu hier in de sneeuw. De sneeuwvlokken hangen in mijn baard. De storm die raast om mijn oren. En ik krijg die bal, ik krijg hem niet meer vooruit. Dus okay. je kan kosten wat het kost. Ja, ik kan het aan gaan hangen, maar dat heeft geen enkele zin! Nee. We, we hebben een ervaringsdeskundige aan de telefoon. Dat is Bart. Hé hey Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Wij zien jou hier op de foto staan die je via de Q-app hebt gestuurd... met een enorme sneeuwpop. Hoe hoog is deze sneeuwpop? Uh, die sneeuwpop is 2,70. 2,70. Oh, oh, de sneeuwpop bestaat uit drie ballen. Uh, bovenop natuurlijk het hoofd, dan het middengedeelte... met de knopen en de sjaal en het onderlijf. Hoe groot ja. denk je dat zo'n beetje die onderste bal is... waarmee jij uh, ja, echt de basis van jouw sneeuwpop hebt gemaakt? <laughs> uh, die is uh, één meter vijf ongeveer. Oké, okay. ja. ja. En, dat ja is een die, en die kreeg ik echt niet meer, uh, meer vooruitzak. Nou, dat, dat, is het, dat wilde ik vragen. Heb jij nog een tip voor Luc om uh, toch de bal nog wat groter te rollen? Ja, pissig worden. Pissig worden. Ja. Gewoon jezelf heel erg opwinden. Juist, ja. ja. ja. Gewoon uh, ja, duwen met je leven. Hey, en heb je dit in je eentje gemaakt, Bart? Uh, ja, ja, ja, zeker. Ja. Mijn vriendin die heeft wel een beetje geholpen met uh, sneeuw erop plakken, zeg maar. Ja. Maar het rollen, uh, rollen was mijn taak. Ja. Oké. Okay. Jongens, wie van de redactie kan Luc even boos gaan maken? Ja, <laughs> ja. Of, ja. Of, Luc gaan helpen. Ja. is het niet uh, Kijk, wij zitten, in, uh, wij zitten in Amsterdam op een industrieterrein... een beetje aan de zijkant van de stad richting de Amsterdam Arena. Ik snap ook wel dat als je nu luistert in uh, Almelo dat je denkt... alles leuk en aardig, ik kan niet helpen rollen. Maar stel dat je toch wel enigszins in de buurt woont... Goh, ik weet dat het reisadvies is, het gaat de weg niet op. Maar ja. stel, je woont op loopafstand. Ja, ja dat zo je weet het niet. Ja. Misschien een voetballer van Ajax... Mm -hmm. die nu luistert ja. vanaf het uh, Misschien een beetje met hagel, maar wie weet. Wie weet. Stel, je bent in de mogelijkheid... om uh, ja, aan de rand van Amsterdam te komen helpen rollen... zouden wij dat wel echt geweldig vinden. Ik weet ook, uh, wij zitten hier in een groter pand... met meerdere bedrijven, Er komen hier elke dag... 2000 mensen naar binnen. Dat zijn er vandaag natuurlijk iets minder. Maar ik weet zeker dat er nu mensen luisteren die toch deze kant op komen. Nou, en we hadden een half uur geleden Sandra aan de telefoon. Vrachtwagensvervoer Sandra werd wakker in haar cabine. Deed de Q-Music aan. En die hoorde dat Luc aan het rollen was. Zij deed de gordijntjes van haar vrachtwagen open. Ze zag Luc rollen. Zij staat precies op dit industrieterrein met haar uh, vrachtwagen... en heeft even twintig minuutjes meegeholpen. Je mag natuurlijk ook gewoon passief meekijken... en vooral voorspellen hoe hoog die sneeuwbal wordt van Luc in centimeters. Dus uh, stuur dat via de Q-Music-app, zit je het dichterbij en dan krijg je van ons een nieuwe winterjas. Hé, hey, Bart, wat wordt jouw voorspelling dan? Hoe hoog wordt die, denk je? Nou, ik had gegokt op 80 centimeter. Ja. Uh, ik heb de beelden niet gezien, dus dat is echt op een, uh, op een blinde gok. Oké. Okay. Uh, ja, dus ik denk 80, 85 centimeter. Maar ik denk dat hij er dan nu al overheen zet als hij tegen zijn ribbenkast. Ah, kom, je mag nog een keertje opnieuw inzetten met voorkennis. Zet er nog één keer in. Uh, dan gaat hij, denk ik, naar de 1,35. Naar de 1,35, die schrijven we op voor jou, Bart. 135 staat genoteerd. Stuur je voorspelling via de QR. Ik in take me to the clouds where we... Bij K music en uh, Miles Away. Zometeen een uh, nieuwe ronde, ja of nee. We doen dat uh, tijdens dit winterse weer lekker buiten. Dus wij gaan zo meteen onze jas aantrekken. Als we dan toch naar Luc lopen, want hij heeft natuurlijk altijd de drie topics voor ons. Dan, dan moeten wij toch even die bal een zetje geven. Ja, absoluut. We gaan Luc ook even helpen. Ja. Onderweg naar de grootste sneeuwbal uh, van Nederland. We doen dus ook uh, ja of nee. En Lady Gaga komt eraan binnen een paar minuten.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 Goedemorgen, het is 1 minuut voor half 8. Er zijn maar twee vertragingen op de weg, langer dan 10 minuten. Op de A4 is dat richting Rotterdam, tussen Delft en de Keteltunnel, 4 kilometer met 22 minuten. Op de A58 richting Berg op Zoom kom je in 14 kilometer, dat is tussen Vlissingen en Stellenplas met een minuut of 12. Annemarie, even het laatste nieuw. Nou, goedemorgen, de sneeuw trekt over het land en dat betekent code oranje. Over een half uur geldt die in bijna het hele land, alleen niet op de Wadden en in Limburg. Ja, Rijkswaterstaat adviseert al sinds gisteren niet de weg op te gaan en thuis te werken. Nou, veel mensen lijken daarnaar te luisteren. Het lijkt nu mee te vallen met de drukte. Ja, ga je wel de weg op? Rijkswaterstaat komt bij Hart voor Nederland met een paar adviezen. Dan is het goed om rekening te houden met de wind. Die neemt echt nu toe. Dat zorgt ervoor dat tijdens de sneeuwbuien er echt sprake zal zijn van heel slecht zicht. En wissel niet onnodig van rijstrook. Hou voldoende afstand van je voorganger... En verder is het advies een dikke jas en een opgeladen telefoon mee te nemen... mocht je met de auto stilkomen te staan. Nou, vanwege de sneeuw ook weer ellende op Schiphol. Er zijn zeker 600 vluchten geschrapt. De afgelopen nacht hebben ook weer mensen op Schiphol geslapen. Dit keer wel op veldbedjes. En in de stad Utrecht en ook in Den Haag blijven veel bussen vanochtend binnen. NS rijdt wel, maar wel met de winterdienstregeling. Er rijden dus minder treinen per uur. Ik moest zo lachen, want er gaan natuurlijk ook heel veel scholen... die de deurtjes dicht houden en veel colleges gaan niet door. Karel op de redactie, jij hebt uh, twee kids. En, uh, ja, ja. Dat was, het was een spannende avond gisteren. Het was echt geweldig. Wordt het geel, wordt het oranje, wordt het rood. Ja, het was heel spannend aan de tafel. Er was een mooie brief binnengekomen en daarin werd door de school verteld van, bij code geel gaat de school gewoon open. Bij code oranje zijn we allemaal de eerste twee uur vrij. Nou, woeie. Dat geldt niet voor ons natuurlijk, maar bij code rood zou de school dicht gaan. Nou, het was natuurlijk, alleen maar werd er op de weer -app gekeken. Wordt het rood? Wordt het rood? Ik zei, papa, wel dat het oranje wordt, dan ga je nog wel iets leren morgen. Ja. Hey, want nu is het dus code oranje, dus dan zijn, je, uh, zijn jouw kinderen de eerste twee uur vrij. Hoe nou, ver, ver moeten ze fietsen naar school? Nou, natuurlijk is de eerste twee uur vrij, want die zitten op de middelbare en die, die gaan allemaal natuurlijk een beetje zelfstandig. De lagere scholen zijn gewoon open. Oh. Oké. Okay. Maar ik heb gisteravond laat nog in de schuur heb ik de twee sleeën gehaald. Dus mijn vrouw gaat over, denk ik, een half uur met Marlot, de hondjeckey, met de slee naar school lopen. Ja, dus dat wordt wel ja, leuk. Geweldig, man. Dat is ook echt wel ja. genieten, hè? Wat een ja. goed plaatje. Ja, en die pubers die nog even twee uur langer in bed kunnen stinken, is toch ook heerlijk? Ja, fantastisch, ja, joh. Heerlijk. Door het weer ook problemen in de supermarkt. Doordat versproducten niet op tijd geleverd kunnen worden... zijn sommige schappen vandaag leeg. De Telegraaf schrijft erover. Zo is er geen groente, fruit of zuivel bij sommige winkels van Albert Heijn. Ook zijn honderden online bestellingen geannuleerd. ja omdat bezorgen te gevaarlijk is. Maar er zijn ook veel vrachtwagens van supermarkten vastkomen te staan. Ander nieuws nog, lukt jonge starters steeds beter om een huis te kopen, zegt de hypotheker. Het aantal hypotheekaanvragen van mensen tot 25 is met maar liefst 170 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Komt vooral doordat starters meer te besteden hebben, onder andere door een hoger salaris of ze krijgen geld van hun ouders. Maar daarnaast staan er ook meer goedkope woningen te koop. Ja, dat komt dan weer doordat huurwoningen te koop staan door die nieuwe strenge huurwet, waardoor huurbazen die woningen te koop zetten omdat huren, verhuren niks meer oplevert, Oftewel Weinig. Taylor Swift dan die zorgt ervoor dat we flink aan de wijn zitten. Het is een uh, specifieke Franse wijn uit de Loire-streek die uh, ineens ontzettend populair is. Komt dus door Taylor Swift. AD schrijft erover. In de documentaire serie die over haar is gemaakt... is die wijn een paar seconden in beeld te zien. Nou, Swifties zijn er zeker van. Dit is de wijn die Taylor zelf ook drinkt. En daarom bestellen ze hem massaal. Het gaat om een Sancerre-wijn. In Amerika is hij al bijna uitverkocht. Dat is toch ongelooflijk. Het lijkt me ook doodeng om wakker te worden als Taylor Swift. Ja. Weet je De gedachte dat alles wat je aanraakt... potentieel in goud verandert. Ik vind, het lijkt me ook een enorme last om Taylor Swift te zijn. Zeg maar. nou, of gewoon überhaupt zo'n grote ster. Ik weet ook nog wel dat was Justin Bieber een keertje gespot bij een of de koffiezaakje in Amsterdam. Nou, dan ging iedereen daar ook weer naartoe en erover schrijven. Oef. En dat, dat, dat heeft zo'n ster, oh, zoals, een, zoals een, een, een Taylor Swift of wie dan ook... die heeft dat dus de hele tijd. Ja. Waar je ook komt, wat je ook drinkt, wat je ook aanraakt, wat je ook draagt. Het wordt een hype. Ja, het is echt niet te benijden. Ik zou het helemaal stressvol vinden. Ja. En er, is ook, er is ook nergens een plek waar je je kunt verschuilen. Je, dus, dus wil je op vakantie, dan moet je de sarchelle helemaal afhuren. Ja, dat klopt. Want anders dan word je de hele tijd herkend. Maar wel lekkere sponsordeeltjes Het zijn lekkere sponsordeeltjes maar dan Velen. liever iets minder sponsordealtjes. Ja, Was want je kan, je kan je gewoon net... Ik zou het gevoel hebben dat je je nergens meer kunt verstoppen, nee. zeg maar. Of nee. dat je je de hele tijd moet verstoppen, wil je nog een beetje privé zijn. Ja, klopt. Uh, jongens, wij gaan even naar, naar buiten. Daar staat namelijk uh, Luc, die is een enorme sneeuwbal aan het rollen. Hij probeert voor kwart voor tien deze ochtend... de grootste sneeuwbal van Nederland te rollen. Wij gaan hem even helpen. Music. Mattie en Marieke. En we doen natuurlijk ook een nieuw rondje van ja of nee. Na Lady Gaga.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 Michael, Mary J. Blijs bij Q Music en Es. Uh, je luistert, uh, Mattie en Marika, wij staan op dit moment buiten voor het pand van Q Music. Ja, we dachten we gaan echt eens eventjes met onze poten in de sneeuw staan. Even met het, de neus in de maatschappij om te voelen wat jij voelt. Je bent misschien nu ook wel uh, buiten gaan staan op weg naar je werk. Misschien kun je ook gewoon niet anders. denken. denk je, ja, code oranje, thuiswerken, dat gaat voor mij niet op. Uh, wij zijn ook in die sneeuw gaan staan... Nou, uh, daar zijn we bezig. Nou, ik zeg we, maar ik bedoel eigenlijk, Luc van de sportredactie, met het rollen van de grootste sneeuwbal van Nederland. Luc, hoe gaat het? Het gaat eigenlijk te goed. Hij is te zwaar. Dus ik kom niet meer vooruit. Er ligt hier een bal. En ik denk, nou, hoe hoog is hij, jongens? Ik denk 1,30, 1,40 inmiddels al wel. Ja, het is wel zo dat als je zeg maar op je hurken gaat zitten. Dat doe ik nu even voor iedereen die meekijkt via Kijk Live in RTL7. Je zou je erachter kunnen verstoppen. Zo hoog is hij inmiddels al wel. Maar we lopen nu dus tegen logistieke problemen aan. Ja, en het maximale persoon met wie ik geduwd heb is twee. Inclusief mezelf. Alleen met Sandra, die hier eerder was. Uh, dus met, met z'n drie is het nog niet geprobeerd. Ik heb er wel vertrouwen in dat dat, dat zou lukken. Oké, okay, we gaan zo Meteen Ja of nee, doen we zullen we eerst even een rolletje tegen die sneeuwbal ja, laten we dat even. proberen, laten okay. we dat proberen, gaan we. Drie, twee, één, duwen! Ah. Ja, jongens, ja, ja. Ah. Ja, kom op! Nou, nou, nou, nou. Maar echt even je gewicht erin, jongens. Ja, ja, ja! ja, ja, ja. ja. ja dat is bizar! Ja, nou, ja, dit is niet te doen! Maar ik sta nu met mijn uh, voeten op de grond en mijn billen tegen die bal. Willen jullie dat ook eens proberen? Want dan okay. kun je toch iets meer je lichaamsgewicht erin Drie, gooien. Drie, twee, twee, één, rollen! Ja. Er zijn gewoon meer mensen of hoogwerkers voor nodig om dit rond te rollen. Oké, okay, dit gaan we zo meteen even uitzoeken hoe we dit verder gaan zetten. Eerst even waarvoor we hier eigenlijk komen. Ja, nee, ja, nee. met uh, drie seconden bedenktijd. Um, Luc, heb je voor ons de eerste? De eerste is thermo-ondergoed. 3, 2, 1. Ja! Nee. nee, maar ook nu? Nee, nu niet. nu niet. Maar op wintersport wel. Op wintersport wel. Dan doe ik wel uh, ja, zo'n zo thermo shirt en zo doe ik wel aan. En, en zo'n thermo, um, zo'n zo soort van legging onder oh ja. mijn skibroek. Ja. Zeker wel hoor. Ja, klopt. Nee, ik heb het uh, ook op wintersport. Maar het is lang geleden dat ik me wezen wintersport. Ik denk dat als ik nu die thermokleding aantrek. Dat ik erachter ben gekomen dat ik iets groter en zwaarder ben geworden. Zeg maar. ja, in het, positieve de... zin toch? Je hebt toch heel veel spieren gekregen erbij? Ja, dat klopt. Als de hulk scheurt dan <lacht> uit, mijn, uh, uit mijn thermo ondergoed. <lacht> tuurlijk, tuurlijk. Maar nee, in het dagelijks leven nu zou ik zeggen, uh, zou ik zeggen nee. In de winter je vriezer ontdooien. Nee, nee, niet in de winter je vriezer ontdooien. Ja, maar hoe, vaak, de zomer, hoe, hoe vaak überhaupt doe zomer. dat? Ik heb dit echt nog nooit gedaan. Ik heb dit echt nog nooit gedaan. En wat zou de reden ervan kunnen zijn om je vriezer te ontdooien? Want ik heb het ook nog nooit gedaan. Nou, het kookt het wel een beetje aan aan de zijkant, toch? Er dat, dat, dat kan wel vocht zo tegen de zijkant van de vriezer echt flink aankoeken. Maar wat en... maakt dat uit? Uh, nou, dan wordt, daar wordt je eigenlijk gewoon een beetje kleiner van, vind ik altijd. Oh. Als er veel water aan de zijkant van je vriezer zit, dat is irritant. Dus ik weet niet of het echt kwaad kan. Maar ja, je kunt het nu natuurlijk allemaal buiten zetten, je raketjes en, uh, en, en je bakken ijs. Zonder dat het ook maar uh, ontdooit. Maar eigenlijk is het de perfecte timing om je vriezer te ontdooien, toch? Ja, maar het, ik, ik, ik, ik heb er helemaal geen zin in. <laughs> ik heb er nee. echt helemaal geen zin nee, in. We hebben het ook allemaal druk genoeg, jongens. Dus ja. zeggen laat dat lekker zitten. Oké, okay, laatste Frozen de film. Three, two, one. Nee! Hey, heb, ik, heb ik echt nog nooit in zijn uh, volledigheid gezien. Ik heb natuurlijk heel vaak dat clipje voorbij zien komen van uh, Let It Go. Ja. En daar stopt het dan ook. Nou, het is ook uh, na onze tijd. Dat is het gewoon. Dus, dus wij zijn heel erg opgegroeid als het om Disney gaat met The Lion King. Ja. En je kan mij ook echt alles vragen over Assepoester en zo. Maar, uh, maar Frozen dan weer niet. Jij bent dan wel net weer wat jonger dan wij. Heb jij dan wel Frozen helemaal van A tot Z gezien, Luc? Nou, kijk er nu naar, in principe. <laughs> dus, uh... Hij is Olaf de Sneeuwpop geworden. Ja. Ik denk ook trouwens dat er heel veel ouders keihard nee hebben geschreeuwd naar hun radio als het gaat over uh, Frozen. Hé, hey, wat moeten we nou om die bal? Want ja. je kunt inzetten op hoe hoog de sneeuwbal is, de grootste sneeuwbal van Nederland, in centimeters. Dus stuur het even via de Q-app en uh, zit je er het dichtste bij of qua centimeters exact erbovenop, dan krijg je van ons een nieuwe winterjas. Ja. Laten maar... we nog uh, één keer onze krachten verenigen. Ja. Nog even één keer. Dan gaan we daarna okay, naar We demo. Nog ja. even één ja, ja, ja, één, ja, ja, ja, ja. twee, drie. Ik voel de beweging, ik voel de ja, beweging. Ja. Kom nou jongens. Kom Kom, kom. kom, kom. kom, kom. Kom op! Kom op nou! Kom op nou! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, <Owner> ja, ja, ja, ja! Ja, ja, ja, ja, ja! ja, ja. <laughs> oh nee. Hij ja, staat echt drie man sterk, eh, uh, zijn best te doen.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 Music en uh, bad memories. Ja, uh, wij we zijn weer uh, terug in de studio. Wij moeten even een plande campagne maken voor wat betreft uh, die sneeuwbal. Ja, ja, want het idee is natuurlijk dat we tot kwart voor tien uh, doorrollen. Dat Luc doorrolt, maar die bal weer rolt niet meer om. Die bal is te groot. Hij krijgt ook geen momentum meer mee. Nee, terwijl ik wel denk dat als je dat momentum hebt... dus op een gegeven moment als die bal dan weer rollende is... dat, het, dat je hem dan echt wel weer flinke uh, sweep kunt geven. Misschien uh, moeten wij even op zoek naar uh, mensen die hier op kantoor werken. Dat zijn er niet zo heel veel nee. op dit moment. Dat heeft te maken met en het weer en gewoon het feit dat het acht minuten voor acht is. Ja. Uh, uh, ja, uh, uh, ro rondje over de kantoorvloer zometeen. En als we nou zes, zeven mannen hebben die die bal een sweep kunnen geven... zijn we blij. Uh, en ondertussen kan je gewoon nog, nog steeds inzetten... hoe hoog is die sneeuwbal van Luc straks om uh, kwart voor tien? Zit je nou uh, het dichtstbij of ben je de eerste die het juiste antwoord heeft gestuurd... dan krijgen we van ons dus een uh, nieuwe winterjas. Zometeen uh, meer over uh, de huidige toestand uh, op de weg... want daar is het ook echt uh, kom wel En, en uh, je krijgt het laatste nieuws van Annemarie. hey is het al weekend?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 Goedemorgen, 1 minuut voor 8, het Q Music Nieuws van Nu.nl. Van ja, goedemorgen, op steeds meer plekken geldt code oranje vanwege de sneeuw. Naast de kustprovincies geldt de waarschuwing nu ook in Noord-Brabant, Utrecht en Friesland. Nou, Rijkswaterstaat heeft al opgeroepen thuis te werken, omdat er kans is op gevaarlijke situaties op de weg. Er lijken mensen naar te luisteren, want het is nu nog vrij rustig op de snelwegen en op de andere wegen. Toch kan ja, één ongeluk al voor een hoop problemen zorgen, zegt Rijkswaterstaat bij de NOS. Er hoeft maar één incident te gebeuren of een vrachtwagen die schaart en we hebben te maken met echt heel veel vertraging en dat is echt niet wenselijk. Uit voorzorg rijden ook op veel plekken geen bussen. Op Schiphol zijn voor vandaag 800 vluchten geannuleerd. Op Rotterdam De Heek Airport zijn alle vluchten de komende uren